I don't want to go among mad people. Oh, oh you can't help that. Most everyone's mad here. <laughs> you may have noticed that I'm not all there myself. Welkom in de pillenkast. Mijn naam is <laughs> Rob de Pillenkast is een podcast met gesprekken over het leven met een psychische stoornis. Elke week praat ik uitgebreid met een gast over zijn of haar diagnose, therapie, medicatie, acceptatie en alles wat verder ter tafel komt. De Pillenkast wil taboes op medicijngebruik, behandelingen en psychische stoornissen in het algemeen doorbreken. Er is nog altijd meer begrip voor een gebroken been dan voor een gebroken brein. En dat kan anders. Heb jij een psychische stoornis en wil je ook jouw verhaal vertellen? Ga dan naar de website pillenkast.nl en meld je aan. Oh ja, maar dit is juist wat ik wil. Ik wil juist dat het wat meer bespreekbaar is allemaal. Dus moet ik het ook wel gewoon zelf doen. Precies. Ik kan niet zeggen, ja het moet meer bespreekbaar, maar ik hou mijn mond. Nee, wil jij misschien het wat meer bespreken? Ja, maken precies. Voor ja. Mij? Nee, ja. dan moet je ook gewoon zelf ja, niet nee, kinderachtig zo, ja, doen. Precies, ja, precies. Elke zondagochtend ja, ja. een nieuwe gast, een nieuwe pillenkast.